En er is niemand die zich daar verveelt Want de jongens en meisjes die zingen als zijsjes Als de kapel vrolijk speelt